Al net Schut met het NOS-journaal. Het hoofd van de inlichtingendienst van de Iraanse revolutionaire garde... ...Majid Ghademi, is vanochtend gedood bij een luchtaanval... ...meldt de Iraanse staatsmedia. Waar dat gebeurd is, is niet bekendgemaakt. De revolutionaire garde heeft grote invloed in de Iraanse politiek en economie. Kopstukken zijn vaker doelwit geweest van liquidatiepogingen. De militaire organisatie staat in de EU op de terreurlijst. Pakistan heeft een plan voor een wapenstilstand aan Iran en de Verenigde Staten voorgelegd. Details zijn niet bekendgemaakt, maar bronnen zeggen tegen persbureau AP dat in het plan staat... dat er een wapenstilstand van 45 dagen komt en de straat van Hormuz weer open gaat. Iran bestudeert het Pakistanse voorstel, maar zegt ook dat de straat van Hormuz niet zal worden heropend... in ruil voor een tijdelijk staakt het vuren. Vanuit de Verenigde Staten is er nog geen reactie op het Pakistanse plan. President Trump heeft gedreigd Iraanse infrastructuur op te blazen als er niet voor morgenavond een bestand is. Bij nieuwe aanvallen van de VS en Israël op Iran zijn vannacht tientallen doden gevallen, meldt Al Jazeera. In Haifa in Israël vielen twee doden door een Iraanse raketaanval. Twee mensen worden vermist. De vrouw die gistermiddag in een woning in Os werd gevonden is niet door een misdrijf omgekomen, heeft de politie vanochtend gezegd na onderzoek. Op hetzelfde adres werd ook een baby gevonden, die is naar het ziekenhuis gebracht. Het kabinetsplan om de arbeidsongeschiktheidspremies te verhogen stuit op weerstand bij werkgevers en werknemers. De verhoging moet worden gebruikt voor onder meer de hogere uitgaven aan defensie en om een gat te dekken dat ontstaat door tegenvallende inkomsten uit de zorgverzekeringen. Werkgevers en werknemers vinden dat de premies de laatste jaren te sterk zijn gestegen. Het weer, veel zon, vanmiddag ook stapelwolken en het blijft droog. Het wordt 9 graden op de wadden tot 14 in het zuidoosten. Morgen veel zon bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen noemenswaardige vertragingen.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 The horns be blowing that sound. We on down south, we on down south under town check out guitar George, he knows all the chords. He's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing This ain't an old guitar is all he can't afford When he gets up under the lights to play him play And Harry doesn't mind if he doesn't With the Sultans With the Sultans van Zandvoort. Dit is ZFM. In het tweede uur uh, van Goedemorgen Zandvoort gaan wij praten met uh, Roeland van Kaspel. Uh, nieuw raadslid voor de VVD, zeteltje erbij en uh, een nieuw, nieuwe man. Niel Yerli Jerli, Kolom gaan we luisteren. En als afsluiter komt uh, pastoor Putter over de paasgedachte 2026. Dan moet je heel wat nadenken in deze wereld op het ogenblik, Roeland, of niet? Ja, zeker. Kom een beetje dichterbij of pak de microfoon ah, zoals je okay. hem zelf uh, kan hebben. Gaat dat uh, ja, goed zo? Be, nou, je mag hem iets omhoog richten. Zo. Oh. Je kan op je gemak gaan zitten, want dat ding kan alle kanten op. Ja, heel goed. <laughs> ja, ik moet nog een beetje inslingeren. Hè? Ja, nou ja, als je de, de VVD en de coalitie eenmaal gaat draaien, dan uh, word je waarschijnlijk nog wel eens vaker uitgenodigd om iets uit te leggen. Heel maken. goed, heel goed. <laughs> Eerste vraag, een nieuw uh, raadswit. Wie is Roland van Kaspern?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 Die, die, die, die zijn echt extreem klantvriendelijk, moet ik zeggen. Uh, ik heb een dik boek gekregen met de programmabegroting. Van 2026 en ja, ja, ja. 2030. Erfenis erf, erf van Bluis? 300 pagina's aan uh, informatie. Nou, die moet ik nog eens <laughs> grondig doornemen. Er staat veel in. Nou, maar ik, ik denk wel uh, dat soort dingen helpen mij wel Er zijn mensen die verzuipen in heel veel, maar in heel veel informatie, maar.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 you uh -huh.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 Want de kerk heeft eeuwenlang zelf ook niet bepaald op fluisterstand gestaan. Klokken luiden alsof er een uitverkoop in de hemel is. Orgels die klinken alsof Bach persoonlijk een afterparty geeft. Huh, echt, echt een enorme ironische paradox vind ik het. Weet je wat het is? Voor je het weet hebben mensen plezier. En dat leidt weer tot vragen. En vragen leiden tot...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 Heb ik nog een waarop? Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. Your hair is hollow go Your lips sweet surprise. Twice, She's pure as New York snow. She got better days besides. And she's easy. She'll ease you. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Inderdaad is dit ZFM en we hebben twee onderwerpen alweer gehad. Nielgin Jerli met haar column was ook weer heel aardig om te horen. En aangeschoven is nu Pastor Putter. Eens, zeer goedemorgen. Goedemorgen. We hebben een, een paasweekend. Uh, zeker, zeker, zeker. Um, leeft het in Zandvoort, paasen.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 En daar waren zo'n 70 catechumenen uh, bij, en dat zijn jongeren, eigenlijk allemaal rond de 20, uh, enkel ouderen ook, uh, die dit jaar gedoopt zullen worden met Pasen. Dus daar zien we echt wel een nieuwe <coughs> beweging, vandaar ook dat uh, ja, vanuit kranten er ook wel belangstelling voor is. Nou, een, een, een aantal beweegredenen die stonden erbij, mm -hmm. en dat is dat uh, jonge lui wat, wat, wat houvast. Mm -hmm. Merkt u dat?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 Een mooie gedachte, dank u wel. Dank je. Um, ik hoor u ook zeggen dat u het nogal druk hebt. Uh, nou ja, Schattenkwijk. Uh, wij, wij hebben genoeg te doen. Ik, ik, ik ben natuurlijk heel blij dat ik pastoor mag zijn van Zandvoort... en dat ik hier bij de mooie aangetterkerk mag wonen. En Het is natuurlijk gewoon een heel mooi dorp. Ik kan moeilijk iets anders zeggen voor Radio Zandvoort... maar hey, dat, uh... ik woon hier <laughs> inmiddels uh, bijna elf jaar... dus ik kan dat ook oprecht zeggen...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 Cloudy